4 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid zijn zo'n 30 mensen... onder wie ook een aantal kinderen naar het ziekenhuis gebracht... nadat er te veel koolmonoxide was waargenomen in hun woningen. Een aantal bewoners klaagden al dagen over hoofdpijn. Na onderzoek bleek de bron van de koolmonoxide... een kapotte cv-ketel van een café te zijn. De brandweer voert nu metingen uit bij de omliggende woningen. Als de waarden het toelaten, kunnen de bewoners vannacht weer naar huis. Het internationale ruimtestation ISS heeft problemen met de koelinstallatie. Een pomp die een van de twee koelingssystemen aandrijft... werd automatisch stilgezet nadat die te heet was geworden. De bemanning heeft de pomp weer aangezet... maar voor de zekerheid zijn enkele niet-essentiële apparaten weer uitgezet... om het systeem zo min mogelijk te belasten. Volgens NASA zijn de zes bemanningsleden nooit in gevaar geweest. De ruimtevaartorganisatie kijkt nog of er misschien een ruimtewandeling nodig is... om het euvel definitief te verhelpen. Een Chinese tiener die in juli omkwam na een vliegtuigcrash in San Francisco... is niet één keer, maar twee keer overreden door een brandweerwagen. Dat bleek bij een hoorzitting over het vliegtuigongeluk. Tijdens de hoorzitting bleek ook dat de bemanning van het toestel fouten maakte bij de landing... waardoor het vliegtuig te laag en te langzaam landde. Bij de crash kwamen nog twee andere Chinese meisjes om het leven. Meer dan 180 mensen raakten gewond. Een GroenLinks-bestuurder uit Amsterdam-West is opgestapt vanwege een beledigende tweet over Nelson Mandela. John de Laat vergeleek de veroverleden oud-president van Zuid-Afrika in een Twitterbericht met de hoofdpiet. Hij benadrukte later dat de tweet sarcastisch was bedoeld. Het lokale bestuur van de partij vindt de tweet ongepast. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt... met plaatselijk dichte tot zeer dichte mist. Vannacht neemt de mist langzaam af. Temperaturen liggen tussen de plus 2 en de min 3 graden. Overdag droog en geregeld zon. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners.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 ...waar waren weer de twee soul-iconen die inmiddels niet meer onder ons zijn. Je hoorde Sam Cooke, waarvan er deze week precies 49 jaar geleden is... ...dat hij uh, kwam te overlijden. En daarvoor Otis Redding, maar ook deze week uh, is zijn sterfdatum. Van hem is het dan uh, eerder is dat hij 46 jaar geleden overleed. Maar Otis Redding, je hoorde hem met de nummer van Sam Cooke, Shake... ...en uh, Sam Cooke zelf met Twist in the Night Away... Goedemorgen allemaal, welkom. Dit is de Nachtving de Anders, het muziekprogramma van Radio 1. Het muziekprogramma van De Vara. Maar niet alleen muziek dit uur, er valt ook wel het een en ander te lachen... want dadelijk dan krijg je het leukste uit Spekers met Koppen... Het leukste uit Speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. Met er in het cabaret van uh, Dolph Jansen, die eraan meewerkt. Er is de kolom van Martijn Koning. Maar er is geen kolom van Wim Daniels. Die was er namelijk afgelopen week niet. Daarvoor in de plaats krijg je een uh, andere kolom. Namelijk die van Soendoes El Ahmadi. En zij weet ook een. Uh, het was een vervangster inderdaad voor uh, Wim Daniëls. Goed, dat is allemaal straks. Zo uh, vanaf ongeveer half vijf dan komt het leukst uit. Spijkers met koppen voorbij met natuurlijk ook dat optreden van uh, Chris Berry. Chris die is bezig aan een uh, theatertour door Nederland. Vanavond dan is de man in het paard van Troje in Den Haag... En dit is uit uh, 1995, van zijn debuut-LP, Verbazing. We stonden allebei met een glas in ons hand. Er wilden een meneer passeren. Hij schoof ons gewoon alle twee aan de kant. In dit café komen wij naar vieren. Ik voelde je borst tegen mijn arm. Ik rook je parfum. Wam ik jou onbereikbaar tegen. Wie stond je dus hier? Zo hiel ik dichtbij. En bijna te mooi en te heftig voor mij. Ik geloof vast, als ik na vanavond wat meer van je weet. Vanavond dus in het Paard van Trooje in Den Haag. En morgenavond, nou, zo'n soort thuiswedstrijd die hij dan heeft. Want dan gaat hij optreden in 013 in Tilburg. Je hoort hem hier met een nummer geschreven. Uh, de muziek althans door George Koymans Het is te vinden op de allereerste LP van Gus Meeuwis. Verbazing, je hoort hem samen apart. Dit komt uit Engeland. Samfa, too much. Too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new lust for you. Ah. Upside down Clouds upon clouds And you on my mind Oh, I don't think about it too much Too much, too much, too much And There's no need for us to rush this through Too much, too much, too much, too much. And this is more than just a new lust for you. Ah, ah. Don't give up when your heart's done, and you tell me that you care, that you care. Don't give up when your heart's done, and you. Tell me something's gone wrong Wholehearted, wholehearted You care, I know you care about me You care about me I know you care about me I know you do Oh, I don't think about it too much Too much, too much, too much There's no need for us to true. Mooi is dat. De mensen vinden het erg mooi gedaan. Vader is de naam van de zanger en toetsenist die je hoort. Het Semfa Sisse... Dat is zijn volledige naam. Tot nu toe heeft hij in de schaduw gestaan... van mensen als uh, Jesse Ware, Drake en Sol Lang, Knowles. Maar nu treedt hij dan op de voorgrond. Er is een single Too Much. De winter moet nog beginnen... maar inmiddels beginnen al de eerste namen bekend te worden... van artiesten die de komende zomer op festivals zullen staan. Zoals bijvoorbeeld uh, van het... Uh, Belgische Rockwerter, waar ook een heleboel Nederlanders naartoe gaan. Want uit onderzoek is gebleken dat een kwart van het publiek... dat naar Rockwerter gaat, bestaat uit Nederlanders. Dus vandaar dat we hier in deze uitzending ook aandacht aan besteden. Rockwerter heeft al een aantal namen bekendgemaakt. Zo werd vorige week bekend dat Metallica, Arctic Monkeys... Pixies, Placebo, Triggerfinger en Frans Ferdinand daar zullen komen. Net als Major Lazer en Squillax. Maar er zijn deze week weer twee namen bekend geworden... van artiesten die op rock werken. zullen waarschijnlijk... namelijk uh, The Black Keys en Jack Johnson...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 Not my scene Won't this plot to twist I've had enough mystery Keep building it up But then you're shooting me down But I'm already down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 Gitaargeweld en de dance. Er zijn ook nog momenten van rust op Rockweg de komende zomer. Eerste weekend van uh, juli zal het festival plaatsvinden in de, in de buurt van Leuven. En Jack Johnson, die zal op de affiche preken en die zal daar ongetwijfeld een vrij concert afgeven. Sitting, waiting and wishing. Van een paar jaar geleden is dat alweer wat je van de man hoorde. De nacht ging ons bij de vader op Radio 1... zo'n 30 jaar bestaat. In Frankrijk komen ze, daarom zingen ze ook in het Frans... Ando de naam van het gezelschap. En het liedje Memoria, en dat staat op Black City Parade... Parade Black City Parade, moet ik dan zeggen. Engelstalige titel van Frans album. En 'De Memoria, dat werd eerder dit jaar uitgebracht... Zo dadelijk, aandacht voor uh, de columns in Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Je kunt luisteren naar de columns die uitgesproken zullen worden... door uh, de vervanger allereerst van uh, Wim Daniels, dat was uh, Soendous El Amadi. Maar dadelijk krijg je allereerst uh, Martijn Koning te horen. Verder is het de optreden van uh, Chris Berry die daar optrad met uh, Perquisite. Hoe <laughs> spreken dat uit? Ik er elke keer weer over. En uh, tussendoor hoor je natuurlijk ook nog uh, andere muziek. En er is natuurlijk het cabaret met onder andere Dolph Janssen. Maar voordat je kan gaan luisteren naar Martijn Koning, zijn column... Eerst even aandacht voor een uh, Ierse zanger, is Dolores Keen. Keane. is burning in the African sun. Like God white man's gone Locked in a jail Eigenlijk zou ik nu eerst een minuut stil moeten zijn... of minstens tien seconden vanwege het overlijden van Nelson Mandela. Maar we moeten door. Mandela was een bron van inspiratie... voor de waarde van liefde en menselijke broederschap. En zijn strijd is een inspiratie voor alle kwetsbare volkeren... die kunnen verwachten dat de onderdrukkers en agressors hun les leren... en dat zij uiteindelijk de verliezers zullen zijn. Dit zijn uiteraard niet mijn wijze woorden, maar die van de Syrische president Assad. En hij kan het weten. Het is zomaar een greep uit de stroom hartverwarmende reacties op het overlijden van Nelson Mandela. Bijzonder was ook de minuut stilte... Voorafgaand aan de loting van het WK voetbal. Daarbij sprongen bij mij bijna de tranen in de oog. Ik kreeg kippenvel van het moment dat FIFA-baas Sepp Blatter eerbiedig de microfoon pakte en na tien seconden een einde maakte aan het eerbetoon. Wat een figuur is dat, Zeg. Hoe lang kan deze gast nog aan de macht blijven? Wanneer staat er iemand op die deze seniele ouwe gek vanaf negen meter van zijn troontje schiet? Op dezelfde slinkse manier hoe hij zelf zijn zaakjes regelt. Wanneer komt Boontje om zijn loontje? Wanneer krijgt hij een koekje van eigen deeg? Wanneer ziet een roddelnicht zijn wederhelft een toyboy schoonlikken? Dat kan toch wel? Het is altijd onmogelijk totdat het gedaan is. De hele FIFA is een grote poppenkast met een halve garen aan de macht... die zijn hand diep in elk poppetje heeft zitten. In de geschiedenis van de mens is er nog nooit een tiran geweest... die zoveel verschillende landen tegelijk onder druk. Die hele WK-loting was een lachetje. Zelfde zo'n doorgestoken kaart gezien. Die kaart was zo doorgestoken dat er helemaal geen kaart meer was. Alleen een hoopje confetti. Zelfs mijn reet geloofde er geen hol meer van. Frankrijk wordt even snel bevagen, meneer, ergens tussen gemoffeld. En Zwitserland zit in pot 1, want het staat zevende op de FIFA-ranglijst. Tuurlijk is het Logisch dat Zwitserland zevende staat op de FIFA-ranglijst. Want wie smilt er nu niet wekelijks van de katachtige reddingen van Marco Wilfi Of de snoeiharde tackles van oudspoetser Puursang Fabian Lustenberger? Of Mario Gafranovic? Een nummer negen waarbij wij na elke fabuleuze loopactie... hele brokken gogmen uit de oren kletteren. En niet te vergeten Reto Siegler. Die we natuurlijk allemaal kennen van de discussie... wie is beter? Messi, Ronaldo of Reto Siegler? De voetballerberei begint nog ongeloofwaardiger te worden dan... Een polo met eenhoorns. Het is één criminele, frauderende, witwassende smeergeldmachine geworden. die de sport verder kapot maakt. Met Sepp Blatter aan het hoofd, die ongestoord zijn gang kan gaan. alle vernieuwingen tegenhoudt. om meer invloed op, het, op de sport te kunnen uitoefenen. en ondertussen zijn rimpelige zak vult. Hij is zo machtig dat het hem ook niet eens meer boeit. om het stiekem te doen. We zijn een beetje als Edwin de Roy van Zuiderwijn. Het is voor iedereen overduidelijk dat je keihard genaaid wordt. maar hoe je ook schreeuwt, er is niets wat je er tegen kan doen. Ik denk trouwens dat Edwin wel degelijk is tegengewerkt door de koninklijke familie. maar dan vooral omdat ze hem gewoon een onsympathieke vinden. Wat hij ook is, is gewoon een lul. En ik denk dat Prins Bernard hem wel even laten natrekken, maar alleen om zeker te weten dat Edwin geen buitenechtelijk kind van hem was. GELACH dat... Nederland gaat geen wereldkampioen worden. Zelfs geen tweede. Daar zorgen ze bij de FIFA wel voor. Het is een oneerlijke, vieze bende en een potsierlijke wanvertoning. Net als die idiote WK-bal. De brazoeka. Met zulke felle kleuren en rare prints. Daar word je spontaan duizelig van als je die op je af ziet komen. Als ik twee van zulke ballen zou hebben... zou mijn lul een epileptische aanval kunnen krijgen. De officiële wedstrijdbal kost ook nog eens 140 euro. Zijn die arme kinderen die die ballen in elkaar naaien... aan het sparen voor een gouden horloge of zo? Ze mogen voor mij wel meer betaald krijgen, maar niet te veel. Het heet niet voor niets kinderarbeid. Het hele voetbal draait alleen maar om geld, geld, geld en Sepp Blatter. Ik hoop dat het niet lang meer duurt... en dat mensen als Sepp Blatter vergoed van de voetbalvelden verdwijnen. Ze zouden bij de top van de FIFA een soort apartheid moeten invoeren... en het machtsmisbruik en misbruikende corrupte ras moeten scheiden... van de mensen die een echt hart voor voetbal hebben. En Sepp Blatter moet tegen de eerste de beste muur. Dat zijn uiteraard niet mijn wijze woorden maar die van Nelson Mandela en hij kan het weten. Ja. Van de Partizane Meeluister Mike. Een speciaal team genaamd Partizane gaat voor ons het land in en laat ons meeluisteren aan de achterdeur van de actualiteit. Deze week hangt de Partizane Meeluister Mike in het kantoor van de AIVD. Kijk, en dan, uh, dan klik ik hem hier aan. Ja, ja precies, ja. En dit is, dit is iets wat jij al langer in het, uh, het vizieren uh, hebt? Ja, we zijn hier inmiddels een aantal weken op aan het rechercheren, inderdaad. Oké, okay, ja, en, en wat, wat denken we ervan? Ja, lastig. Het is, het is duidelijk in ieder geval dat, uh, dat huidverzorgingsproducten populair zijn op het Libelle Forum. Ja, ja, ja. Um... Ja, en dan zie je ook dat er een trend met, met natuurlijke ingrediënten, hè, ook voor de gevoelige huid. Uh, maakt niet vet, hydrateert wel, maar dat op, soort dingen op, lees ik precies, heel erg. ja. Oké, okay, uh, en dat Q10+, wat ik op allerlei plekken zie terugkomen, moet, moeten we daar iets mee? Of weet uh... ik niet, weet ik niet. Ik zie niet direct een verband met terrorisme, uh, maar laten we het zeker in de gaten houden. Oké, okay. ja. nou dat is heel goed werk, Blijf er bovenop zitten. Uh, hebben we nog meer op het gebied van de communications? Uh, ja, we zijn actief in een aantal uh, WhatsApp groepen. Ja, yeah, yeah. en wat, uh, wat, uh, wat heb je daar? Nou, behoorlijk leuke plaatjes worden daar rondgestuurd. Oké, okay, oké. Okay. Verder geen directe bedreiging van de staatsveiligheid, behalve dat het uh, ja, heel veel mensen wel heel veel tijd kost. Ja, ja. precies. Oké, okay, nou, vinger aan de pols. Uh, jouw telefoon gaat, volgens mij? Ja, wat? Memerijn? Wat? Wat? Dat meen je niet. Ik ga meteen kijken, ja. Jezus Christus, Bert, kijk eens. Wat is, wat is dit? Internet. Ze hebben het helemaal volgepland. Holies, pak hem eens op CNN. Ja, pak hem eens op, op, op CNN. Ja, ja. Hier, hier, hier, zelfde verhaal. Okay, NOS, NOS. Ja, jezus Christus. Ja, oké. Okay. Nee, dit lijkt erop dat we te maken hebben met een, met een denial of service attack. Ja, uh, maar waarom? En wat betekent Nelson Mandela is dood? Uh, nee, dat is code. code. Dit zijn professionals. Uh, Oké, okay, jongens, even centraal. Uh, we hebben een dreigingsniveau 3. Uh, het is mogelijke dosaanval op internationaal niveau. Ik wil zo snel mogelijk antwoord op de volgende vragen. 1. Wie of wat is Nelson Mandela? En 2. Wat bedoelen die gasten met hij is dood? Ja, Bert, ik stel voor dat jij even begint met een Google search. En dan op de termen Nelson en Mandela... Dan wil ik alle websites even noteren waar ze voorkomen. En beter nog, waar ze uh, allebei voorkomen. Ja? Verbanden, ja. Wordt ja, René vroeger, vroeger al bewaakt? Dat uh, is een goed punt. Uh, ik wil zo snel mogelijk uh, twee mannen bij het huis van René, jongens. Oké. Okay. Nelson Mandela. Nelson, wie, wie ben jij? Hoe denk jij? Domme, geef me, wat is het? De jongens van online hebben een Wikipedia-query laten uitvoeren op Nelson Mandela. Ze hebben niets gevonden, maar er is wel dit. Er is een man die zich Nelson Mandela noemt. Het is bepaald geen kleine jongen. Hij was voormalig leider van het ANC in Zuid-Afrika... en speelde een cruciale rol bij de ontmanteling van het apartheidsregime. Nelson Mandela is waarschijnlijk een verwijzing naar deze man. Nelson Mandela is dood, is codetaal voor Nelson Mandela is overleden. Jezus Christus, heb, je, heb jij meerdere bronnen die dit kunnen bevestigen? Ik zit lang genoeg in dit vak om op mijn intuïtie te kunnen vertrouwen. That's alright, uh, ik wil dat dit kamers blijft, uh, totdat ik de minister heb ingelicht. Uh, Bert, jij werkt het dossier bij, jij rapporteert alleen aan mij. Ja? Daarna ga jij zo snel mogelijk terug op huidverzorging. Oké? Okay? Consider it done. <lacht> Oké. Okay. Uh, en Bert? Ja? Wees in godsnaam voorzichtig. Waarom? RSI. over Zwarte Piet. Ik heb mij niet gemengd in deze discussie, aangezien er geen discussie naar mijn mening is. In een discussie hebben namelijk beide partijen een luisterend oor voor de ander en kan door het actieve luisteren iemand zelfs van mening veranderen. Ik heb helaas geen enkele discussie gezien of gehoord. En als ik iets durfde te zeggen, dan moest ik volgens mensen terug naar waar ik vandaan kwam. Geloof me, ik heb het geprobeerd, maar mijn moeder was daar niet erg blij mee. Afgelopen donderdag was het dan eindelijk 5 december. Mensen hebben het wel of niet gevierd. En dan opeens het nieuws. Nelson Mandela is overleden. De anti-apartheidstrijder is op 5 december overleden. De dag dat hij in 1956 is gearresteerd. En de dag dat niemand meer discussieert. Op internet zie je meteen allemaal mooie woorden van BN'ers, politici en Hollywoodsterren. Degene die mij het meest heeft geraakt was Paris Hilton... Op haar Twitter-account had zij het volgende gepost. Rest in peace, Nelson Mandela. Your I-have-a-dream speech was so inspiring. An amazing man. Kippenvel krijg ik er weer van. Ik wou dat ik zo dom en naïef was als mevrouwtje Paris. Heerlijk lijkt me dat. Volgens mij zijn er kartonnen schoenendozen... met meer charisma, uitstraling en functie dan mevrouwtje Paris. Het onderwerp discriminatie is helemaal hot en happening. Het is zelfs een trend... Voor mij is het geen trend, maar een onderwerp waar ik mijn hele leven mee te maken heb. Een onderwerp waar je eigenlijk niet over mag praten. Ik heb ooit een linkje van een krantenartikel op mijn Facebook gezet. In dat artikel stond dat een of andere politicus met het idee kwam... dat bedrijven die discrimineren een boete moeten krijgen. Ik had als commentaar bij het artikel gepost dat je in dat geval heel Hilversum een boete kan geven... aangezien er daar dagelijks op huidskleur, gender en leeftijd wordt gediscrimineerd. Dat is zeg maar hun ding. Nou, ik kreeg woedende mailtjes van mensen die in Hilversum werken... hoe ik het in mijn hoofd haal dat te zeggen. En of mevrouwtje een voorbeeld heeft. Toen kwam ik met een paar recente voorbeelden... en toen was iedereen opeens stil op gezichtsboek. Even een voorbeeld. De Afro. Deze publieke omroep, omroep heeft mij jarenlang beloofd... dat ik een van hun presentatoren zou worden. Ze vonden me leuk, ze vonden dat ik goed kon presenteren... en ze vonden het jammer dat ze alleen maar blanke presentatoren hadden... bij de AVRO en wouden daar graag met mij verandering inbrengen... aangezien ik beige ben. <lacht> Na drie jaar heb ik niet zo lang geleden gehoord dat het feest toch helaas niet doorgaat en ik toch niet een van hun prestatoren word. Dus nu is nog steeds het enige zwarte aan de afro hun naam en zelfs dat hebben ze verkeerd gespeld. <tie> Discriminatie ontstaat naar mijn mening vaak vanuit angst en onwetendheid. Ik weet nog dat net na de verkiezingen een reporter, een journalist... de straat opging in een blank dorpje in Limburg. Iedereen in dat dorpje had op de PVV gestemd... en de reporter vroeg aan de mensen op straat waarom ze op de PVV hadden gestemd. Een Limburgse man vertelde op straat dat hij op de PVV had gestemd... omdat al die klote buitenlanders onze banen inpikken... en niets anders doen dan de hele dag jatten. De reporter zei vervolgens tegen deze meneer, meneer, ik loop hier de hele dag rond en ik heb in het dorp geen enkele allochtoon gezien. En toen zei de Limburgse man, nou, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. GELUIDEN. Ik ben zelf geen racist. Ik haat niet de ene groep mensen meer dan de ander. Nee joh, ik haat gewoon iedereen evenveel. Behalve in het weekend. Woman uit de jaren 70 was dat. Daarvoor hoorde je de column, zoals die afgelopen zaterdag werd uitgesproken door Sundus El Amadi en die werd verafgegaan door Hugh Masekila. Een hommage aan Nelson Mandela die toen nog in het gevangen zat. Bring him back home. Dat werd voorafgaan door het cabaret met onder andere Dolph Janssen. Daarin en daarvoor hoorde je Chris Berry zingen. Chris Berry met het nummer Hitchhike. De kolom van Martijn Koning was daarin te bluisteren. En die column die werd weer voorafgegaan door een andere hommage aan Nelson Mandela. Waarin je kon luisteren naar de Ierse zangeres Dolores Keane. Met het liedje Lion in a Cage. En dit is nieuw. Het album heet het Gele Album. En het is van de zanger Roel Severburg, Reserve vriendin. Als ik je zie, dan moet ik altijd lachen. Want je kijkt me altijd heel begeerlijk aan En elke avond dat we samen bij elkaar zijn Dan wil ik ook niet meer bij je vandaan Er is nog nooit echt iets gebeurd Want ik hou me telkens in En er is iets wat ik jou nooit zal vertellen Nooit over begin. Ik heb al een vriendin. Het is best moeilijk om een grenzen te bewaken. Je probeerde me te zoenen na een week, maar ik zei ik wil met jou niet overhaasten. Gelukkig alles wat ik verzin: dat als het op liefde aankomt, dat ik heel voorzichtig ben. Dat ik nooit zomaar iets met iemand begin, maar ik heb al een vriendin. Leuke en mooie Nederlandstalige muziek van Roel C. Verburg, dat is de naam van de zanger. En je zal er in de toekomst nog meer van horen hier in de Nacht. anders, dit was in ieder geval het liedje met als titel Reservevriendin. En dat staat dan op zijn nieuwe LP, die als titel heeft het gele album. Tot aan het nieuws, Daido. No Freedom. Take it by your silence And I'm free to walk out the door By the look in your eyes